Twee mensen met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld zijn staatshoofden en regeringsleiders aangekomen in of nog onderweg naar Glasgow voor de wereldwijde klimaatconferentie. Meer dan 120 landen nemen deel aan de top. Die wordt gezien als een van de laatste mogelijkheden om maatregelen te nemen die verdere opwarming van de aarde kunnen vertragen. Officieel is de top vandaag al begonnen. Maar morgen is de dag waarop alle grote leiders een toespraak houden. Ze worden verwelkomd door de Britse kroonprins Charles, die zijn 95-jarige moeder koningin Elizabeth. Vervangt. De politie heeft een verdachte aangehouden na het vinden van een overleden man gisteravond in een woning in Naarden. Uit de eerste onderzoeken van de politie blijkt dat de man vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Gisteravond rond 9 uur kreeg de politie een melding binnen, maar na ze de overleden man vond in een appartement. Over de identiteit van de doden en de aangehouden verdachte doet de politie geen mededeling. Bij een ongeluk met een kabelbaan in het Sudetengebergte in het noorden van Tsjechië is de bestuurder van een van de cabines om het leven gekomen. De cabine waarin die zat raakte door onbekende oorzaak los van de kabel en viel naar beneden. Hulpdiensten haalden 15 mensen uit een tegemoetkomende cabine. Zij kwamen met de schrik vrij. De kabelbaan werd in 1933 in gebruik genomen. en Volgens lokale media was het de bedoeling dat die morgen voor onderhoud dicht zou gaan. Het online spelletjes platform Roblox ligt al drie dagen plat. Er is geen sprake van een aanval van buitenaf, zegt het bedrijf. Dat zegt dat het de oorzaak van de storing inmiddels heeft gevonden. Wanneer het bij kinderen populaire platform weer online komt, zegt het bedrijf er niet bij. Roblox bestaat al sinds 2004. Het aantal dagelijkse gebruikers is de afgelopen twee jaar verdubbeld naar 43 miljoen. Via het online platform kunnen gebruikers miljoenen games spelen. Van schiet- en vechtspellen tot spellen waarbij spelers hun eigen wereld creëren of avonturen kunnen beleven. Het weer. Vanuit het westen klaart het op. De temperatuur zakt naar zo'n 11 graden. Dit was het NLWAT-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1462. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gastenheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Andrea Bassi, of Baki? nee, nee, Bassi zal het wel zijn, B-A-C-C-I... Um, die maakte het nieuwe album Sleeping on the Clouds. En de track heet ook zo Andrea is een nieuwe artiesten voor dit programma Peaceful Radio Show. En daar zijn we dan ook heel erg blij mee. Uh, eens even kijken. De volgende gast is uh, Romerium. Dat is een Nederlander. En die uh, was al eerder in dit programma Mysterious Fog. En dan tussen aanhalingstekens Ambient Drone Melodic. Dat is zijn nieuwste album. All Trees and Autumn Leaves, zo heet de track. Dan gaan we terug in de tijd. En dan hebben we het over 2008-2007 met Pure Stillness van Henning Flinton. En dat was, uh, nou ja, prachtige werkjes. Uh, wat dat betreft is... Uh, oud is echt wel goud in de new age muziekwereld en we gaan in deze aflevering erg terug in de, op chakras gebied ja healing crystal en tibetaan bowls van Danny Begger. wat natuurlijk ook een beetje inwerkt op je chakras en chakra music van Frank Lorenzen daarmee sluiten we af. Eens even kijken, en heb ik nog meer andere nieuws. Nou, ik vind het eigenlijk wel voldoende. Laten we laten wel lekker gaan luisteren en lekker ontspannen. Bij Peaceful Radio Show 1462 hier op ZFM. Website at www. Listening to peaceful radio station.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 God loves you, Spirit gave you your name, so to thyself be true, so to thyself be true.